Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft op een congres voor Europese liberalen in Warschau... gewaarschuwd voor het uiteenvallen van Europa... als politici de zorgen van burgers niet serieus nemen. Hij vindt dat de Europese politici moeten ophouden... met het streven naar verdere Europese integratie... terwijl grote problemen zoals migratie en een achterlopende economie... nog niet zijn opgelost.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 Uit een ander gesprek blijkt dat hij tijdens de rechtszaak tegen hem... nog volop smokkeltips gaf aan criminelen. In de hoofdstad van Ghana heeft tien jaar lang... een nepambassade van de VS bestaan. De medewerkers waren Turken die Nederlands en Engels spraken. Ze verkochten voor duizenden dollars... valse identiteitsbewijzen en reisdocumenten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... was de ambassade in Accra net echt. Zo hing er een foto van president Obama... En dat was ook een Amerikaanse vlag. De NEP-ambassade is inmiddels dicht en de meeste medewerkers zijn opgepakt. En het KNMI heeft voor vanavond en morgen vroeg code geel afgekondigd voor het oosten en zuiden van Nederland. De Weerdienst waarschuwt daarvoor mistbanken. Lokaal kan het zicht minder zijn dan 200 meter. De waarschuwingen geldt voor Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. En we gaan door met het weer, want vannacht gaat het ook nog eens een paar graden vriezen. Lokaal is er kans dus op mist en gladheid. Morgen overwegend zonnig en niet warmer dan zo'n drie graden. Plaatselijk kan het mistig blijven. En tot zover het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 tempo vermedigvoldigen De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik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 Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5: De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 26e jaar gaan aflevering 48. We maakten vandaag vrijdag 2 december 2016. Je hoort het al, heen, we gaan alle Sinterklaas en een hulp Sinterklaas. We zullen uh, vandaag, morgen, morgen en maandag. Uh, alle scholen, huizen, et cetera, gaan uh, bezoeken die hebben we er allemaal weer uh, zin in. Ja, zeker. Maandag is er alweer 15 ja, maar joh, Gaat het snel? En dan gaan we ons alweer opmaken voor de kerst en uh, dat soort dingen. Nou, als ik zo hier in de studio kijk, lijkt het wel alsof het uh, Sinterkerst is. De kerstlampjes uh, hangen er al en uh, de kerstboom uh, staat volgens mij klaar in de doos. En de kerstballers liggen er en nou uh, ja, dat, dat, dat, het belooft allemaal wat. Hey, uh, deze week in de Euro Breakdown hebben we zes, uh, maar zes stijgers. Twaalf zittenblijvers, dalers. En dan hadden we er drie over. En er zijn drie nieuwe binnenkomers. Robin Schultz samen met David Quetta En Cheat Cheatcoach met Shadowlight is nieuw binnengekomen deze week. James Arthur met Say You Won't Let Go. En Sigma samen met Birdie met Find Me. Waar ze allemaal staan, dat hoor je zo direct. Ook is er iets nieuws. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt in mijn tijd dat ik dit doe. Maar waarschijnlijk mijn voorgaande collega's wel. Een plaat die na één week alweer uit de lijst is. Vorige week nieuw binnengekomen. Deze week alweer verdwenen. Dan heb ik het over Looney Tunes met uh, Burn It Down. Na vier weken is uh, Adele met uh, Water Under The Ridge ook uit de lijst verdwenen. En de nummer één hit uh, Justin Timberlake, Can't Stop The Feeling na 28 weken uit de lijst verdwenen. Hij snelste stijger deze week is uh, Clean Bandit met uh, Rockabye. 21 plaatsen gestegen. En de snelste daler uh, is DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met uh, Let Me Love You. Elf plaatsen, maar liefst gedaald. Waar ze nou precies terecht zijn gekomen, dat hoor je natuurlijk allemaal zo direct. Hey, rond de klok van half vier gaan we weer kijken of we Tim aan de telefoon kunnen krijgen over het laatste nieuws in de Formule 1. Want Nico Rosberg um, is wereldkampioen geworden, je hoorde het net in het nieuws, en heeft meteen aangekondigd dat hij gaat stoppen.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 this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 Name of love. When there's madness. When there's poison in your head. Will Met, uh, Rexha, met, uh, en Barry, samen met de Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, in Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, Barry, Barry,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 I to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't love. So, oh, today we say so Maurice Mulder, I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype. I won't.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 It's like there's no sense ...met uh, Jeremy. Wij gaan een nummer uh, 26... Uh, ...voor je draaien. Terwijl ik uh, contact probeer te zoeken... ...met uh, Tim Koemans. Over de... Uh, ...formule 1 natuurlijk. Maar dit is nummer 26. Te met Drop Dead Low. Hello. No.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 You we like in our vows. me op nummer 25 is dit. Deze plaat. James Arthur met Say You Won't Let Go. Deze beste man die komt gewoon uit het Engeland. En al vanaf zijn 15e schrijft James Arthur nummers. Nou, Arthur is in de jaren daarna terug te vinden in verschillende winkels zoals Moonlight Drive, Shaper Kate en Emerald Sky. In 2011 doet hij auditie voor The Voice UK.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 Nou, in 2013 brengt hij zijn uh, titelloze debuut. Wat hebben al die artiesten met titelloze albums? Echt schijtirritant. Uh, zijn titelloze debuutalbum uit. Een jaar later ontstaat, uh, uh, zijn ze die creatief nog, genoeg of zo daarvoor?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 Hey, we gaan uh, luisteren naar de nummer 24 van deze week. En daarna gaan we met uh, Tim Commans bellen. Hij staat al uh, stand-by op de lijn. Maar ik had nog geen zin in hem. Jij wel, toch? Nee. Ah, ja. Nee. Na, na de, de Chainsmokers All We Know gaan we spreken met Tim.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 ja, wat is het tegenovergestelde van verlichting, hoe zeg je dat? Een zucht van, uh, van ja, nou, balen. bijna wil ik zeggen, de ja. inderdaad. Max die uh, vanaf achteraan. Shit, Teleurstelling. Inderdaad. Teleurstelling, dat is misschien een mooie inderdaad. Ja. Die, uh, <laughs> die overheerst ook bij ons met z'n allen op de bank van he, stuk, laat de race. Jammer, wat zonde na nou, zo'n goede race in Brazilië. Uh, maar ja, Max zou Max niet zijn als hij natuurlijk uh, met mes dus tanden het veld doorgaat. En eigenlijk een beetje het spektakelstukje van Brazilië uh, ja, op een iets minder spectaculaire manier, maar wel herhaalt.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 Um, van in plaats van anderhalf uur duren die een weekend Dus je kunt er niet heel veel aan hangen We spotted the ocean